Uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Bij een plofkraak in Schraven Deel hebben criminelen een politieauto geramd... en agenten bedreigd met een vuurwapen. De daders wilden een geldautomaat van de supermarkt kraken... maar de politie was er op tijd bij en wist dat te voorkomen. De daders gingen er in twee vluchtauto's vandoor... en richtten een wapen op de politie. De agenten hebben toen schoten gelost. De daders wisten te ontkomen. De A16 bij Schraven Deel is in beide richtingen afgesloten... vanwege onderzoek naar de kraak. Steeds meer Nederlanders vinden dat bevrijdingsdag een nationale vrije dag moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 70% van de mensen ziet een vrije dag, een bevrijdingsdag wel zitten. Vorig jaar was dat 60%. De dag is nu maar eens in de vijf jaar vrij en de eerstvolgende keer in 2020. Sinds de mislukte staatsgrepen in Turkije houdt de Nederlandse overheid... meer toezicht op de export naar het land. Daardoor ontstaan vertragingen bij de levering... Dat schrijft het dagblad Trouw op basis van gegevens van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vooral goederen die zowel voor burgerlijke als militaire doelen kunnen worden gebruikt, worden extra gecontroleerd. Bijvoorbeeld grafiet, dat in potloden wordt gebruikt, maar ook in kernreactoren. Na de natuurbranden in Twente heeft de politie een man uit Denenkamp aangehouden op verdenking van brandstichting. De brandweer had in het noordoosten van Twente dit weekend de handen vol aan diverse natuurbranden. Bij elkaar gingen zo'n 4 hectare bos en hei in vlammen op. Bij Denenkamp werd aan één weg tot vier keer toe brand geconstateerd. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten die vanuit Amsterdam de A1 nemen... dat ze bij het knooppunt Muidenberg vanaf vanochtend een andere baan moeten aanhouden. Wie van Amsterdam naar het gooi wil, moet voortaan rechts houden. Wie naar Almere wil, moet links rijden. Tot nu toe was dat andersom, maar er is een nieuwe verbindingsboog aangelegd naar Almere. Vanochtend bleek dat sommige automobilisten op de A1 de verkeerde afslag namen. Het weer, neerslag trekt van zuid naar noord. In de loop van de dag wordt het droog, blijft wel bewolkt. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Bluikum en Eembrugge 7 kilometer en richting Amsterdam 5 kilometer bij Eembrugge. A2 Utrecht naar Den Bosch, bij Zaltbommel 5. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Sluurrecht Oost, 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En op de A15 maar dan richting Rotterdam. Bij Hardingsveld Giesendam, 8 kilometer file. De A16 Rotterdam naar Breda, bij knooppunt Klaverpolder, 9 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Politie is bezig met een onderzoek. Omrijden kant via de Heinoortunnel over de A29. Op de A27 Breda in de richting Gorkum. Daar staat tussen Oosterhout en het Gorkum 20 kilometer met ruim een uur vertraging. En op de A27 richting Almere tussen het Lunetten en Hilversum 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Er is één reis ook dicht. En op de A44 richting Amsterdam tussen Oesgeest en Kaagdorp 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Bij Kaagdorp is één reis ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Solo in tu boca. Yo quiero acabar. Todos esos besos. Que te quiero dar. A mi no me importa. Ik wil con él, porque sé que sueñas con Ik ver, mujer, dat vas a hacer? huis gaat. ver si te quedas o te vas, si no no me busques dat Si te vas, yo también me voy. niet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 el vas conmigo con casi un río Twee uur Sanford, een hele goede middag. Een zonnige zaterdagmiddag hier in Stanford En dat hoor je ook aan de muziek bij CMM. De eerste na het weer van twee uur. Erik Iglesias en Duella El Corazon. Jawel, het zonnetje schijnt. En dat betekent dat Albert-Jan en ik weer binnen zitten. Goedemiddag Albert-Jan. Eh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers niet te vergeten. Ja, weer een prachtige zaterdagmiddag. Dan ja, wat een mooi weer hè. Met een heerlijk zonnetje. En uh, ja, traditioneel getrouw zitten wij dan weer binnen he. Hoe was jouw uh,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 You This is Horia and All or Nothing, and it is Michael Jackson.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 En je weekend begint bij CFM altijd al heel goed op de vrijdagmiddag. Tussen 3 en 5 dan word je uitgezonden bij ons, de Euro Breakdown. En daarin word je de 40 beste plaats van Europa keurig op Zet gezet door nog Maurice Mulder. Jawel.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 En dan krijg je gewoon al zin in de zomer. The Summer on You. Hier is Sim We were in love with the sun. We were in love with the sun. Sipping on coke My head up in the clouds. But when I look back now. Ain't nothing else I would do. When I spent the summer on you. Our troubles all on the rise.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 the summer on oh. We dan krijg je nog meer zin in de zomer met Sam Veldt en Summer on You. De levert ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En digitaal te ontvangen in Zandvoort en de regio op kanaal 40. En dat allemaal via Ziggo. Hier zijn de 3 Degrees. ...zomaar even op deze zaterdagmiddag bij CFM... ...de single van The Three Queens en The Dirty Old Men. We gaan live schakelen met Jovenis, die is vanmiddag op Duintjesveld aanwezig... ...de laatste thuiswedstrijd van het seizoen van SVS Zalvoort... ...vandaag tegen Hoofddorp. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, Rob en Luisteraars. Ja, de laatste reguliere thuiswedstrijd... ...moeten we zeggen, want er is nog steeds een kans... ...dat Sands voor competitie gaat spelen...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 Om die periodetitel, is het een tombola. En dat is het ook echt. Ik kom toegen tegen die echt in de winning moeten zijn. De toegen die de laatste periode goed hebben gepresteerd, die zijn in de winning moeten. En die, moet je, die kom je dan tegen. En dan gaat nu zelf dan gaat de geld aan het schoren. Nee, oh, oh, oh, bijna, bijna Patrick van der Oort. Neem me niet kwalijk dat ik even onderbrak, maar dat was eventjes een helder want Patrick van der Oort kwam er doorheen, maar vindt ik keeper props weg. Oké, okay. maar goed, Samvoort kan dus voor die periode in aanmerking komen.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 Ehm. Um, uh, nou, nee, ik moet het anders zeggen. Dat er twee goede spelers van Zandvoort. Water onder andere, die gaan terugkomen naar Zandvoort. En Max Aardenberg, die bij EO speelt. Die, die laat uh, komende week, begin van komende week, uh, horen of hij ook weer naar Zandvoort terugkomt. En dan krijgt Zandvoort zomaar ineens in verslapping, wordt de een versterking, een behoorlijke versterking. En dat is, ik moet zeggen, Fries. Daar werd die naam, kon ik even niet vinden. Fries, die eerst heeft bij Lisse gespeeld. Die ging naar Lisse voor het eerste. Dat is tweede divisie. Dat heeft hij niet gehaald. En komt nu zo goed als zeker terug naar Zandvoort. Nou, dat is wat er aan de hand is. Zandvoort speelt vanmiddag tegen Hoofddorp. Hoofddorp is de rode lantaarn in de derde klasse. Heeft van de 19 wedstrijden 1 gewonnen en 1 gelijk gespeeld. Heeft dus 4 punten uit 19 wedstrijden. En dat is... Uh, ja, uh, ja. Ik maak me sterk dat Zandvoort hier niet gaat winnen. Daar geloof ik niet van. Zandvoort moet hier winnen en moet met een groot puntenverschil winnen. Om gewoon de, de, de, de moed erin te houden. Om zich op de, de, de borst te kunnen kloppen. Kijk, volgende week. Wij staan daar. Wij staan tegen Kaagje. Wij moeten hier gaan. En we gaan ervoor. Op dit moment spelen we in de zesde minuut. De stand is nog steeds 0-0. Uh, maar we zullen gerust al wel in de loop van de eerste en de tweede periode een heel andere uitzicht krijgen. Graag tot straks. Dankjewel, Joop, voor dit moment. En uh, straks meer van Joop Fres.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 need it on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 Juist van jouw SV Zandvoort staat voor op dit moment tegen Hoofddorp. Op dit moment hey, 1 tegen 0. 0. De achteraan, achter het verslag van jouw hoor je de deze van de, de, de, de, de, de, de, de Digidex. De en uh, treur niet om mij. Het is 13 minuten voor 3 uur geworden. Straks gaan we het weer hebben over de Formule 1. Want we gaan zo dadelijk over naar Q3 van de kwali. Maar eerst even wat nieuws over 4 mei, aanstaande donderdag.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 Eh, uh, verstaat in nu een balbezit. Via Dilling en Kreugen. naar, even kijken, van de Linden. Van de Linden terug naar Kreugen. Kreugen naar Middeland-Berk Belenkamp. Berk Belenkamp helemaal aan de andere kant. En daar speelt op dit moment, even kijken. wordt uh, kon ik niet goed zien zelf van weg. Maar wij in ieder geval Marie-Christophe nu. Bij 16 meter. Geef die bal voor. En Keuge kan er net niet bij komen om die bal in te koppen. Wordt weggehaald door Hoofddorp. En de gevaar is al niet besver, uh, geweken, want uh, Bergbele komt nu. Ja, dat, is, dat is een mooi schot daar van, uh, van Lucas van Straten vanaf de 16 meter lijn. Maar terecht ter op de keeper af. Die kon die bal vrij simpel wegspelen. En de bal is nu weg over de zijlijn. En Stans mag gaan gooien. Op eigen helft. Uh, zo snel gaat het hier. Stamson heeft is gedreven. Die, die wil meer doelpunten maken. En kan ook meer doelpunten maken tegen deze ploeg Die in 19 wedstrijden pas 4 punten heeft gescoord. Of, nee, dat zeg ik verkeerd. 4 wedstrijdpunten heeft gehaald.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 smell like you.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 Ja, het blijft gewoon een uh, lekkerder plaats. Deze van uh, Ed Sheeran, You're the Shape of You. Als de uh, laatste plaats uh, in het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Zo meteen na het weer van drie uur... zijn we er nog twee uur lang in de studio aan de Tolweg Tina. En wij zijn uh, Albert Jan en ikzelf. Tot aan vijf uur Zandvoort op zaterdag met nu Koe en de Gang. journey, one direction, reaching high, to the feeling of the spirit, always present as you climb, one direction, one vibration, that's the